Vijf uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Als Prins Friso niet in Londen zou worden behandeld, maar in Nederland... dan zou hij al zijn opgegeven. Dat zei ethicus Helene Dupuis gisteravond op Radio 5. Prins Friso ligt al bijna een half jaar in coma na een ski-ongeluk. Dupuis wijst erop dat er vrijwel geen kans is... dat hij nog een normaal bestaan zal kunnen leiden. Als de verwachtingen zo gering zijn... wordt de behandeling in een Nederlands ziekenhuis doorgaans stopgezet.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 Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl, het mailadres en twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. Er is ook een chat tijdens dit programma die is te vinden op www.nachtzuster.net. En daar staat ook een overzicht van alle vragen die gesteld zijn in deze uitzending. Een hoop vragen die nog openstaan, dus als je antwoorden weet, bel dan vooral nu naar 0800 1121. Mevrouw Humalda wil weten waarom uh, um, postorderbedrijven soms de grote maten duurder maken dan de kleinere maten. Jozef uh, zoekt naar de oorzaak van het feit dat zijn orchideeën het begeven. Marleen wil weten waarom we de blues de blues noemen. Want blue betekent blauw en ze zag niet direct een aanleiding voor nou, depressie of somberheid. Uh, even kijken hoor. Marike wil weten hoe het kan dat we bepaalde tonen reproduceren met onze lippen door te fluiten. Hoe komt het dat we melodietjes kunnen fluiten? 0801121. Inge wil weten waarom we toch zoveel willen weten. Uh, Dick wil weten hoe het zit met de rechten van liedjes. Want hij wil met zijn band graag liedjes van bijvoorbeeld Herman Brood opnemen. En dat mag niet. Waarom mag dat bij bepaalde liedjes niet? En bij andere liedjes wel. Helene wil graag een ganse opeten en vraagt zich af waar ze er eentje kan halen. En Ben wil graag weten wat de straf is... en ik wil dan weten wat de hoogte is van de boete is... als die blijft rijden op zijn scooter die is opgevoerd door de vorige eigenaar. Een hoop vragen die nog openstaan. 0800-1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met antwoorden. Oh, en de vraag van Rob natuurlijk. Die had bier in de vriezer gezet. Daar is het natuurlijk bevroren... En toen het weer ontdooid was en hij ervan ging drinken... smaakte het heel anders en hij wil graag weten hoe dat kan. Madonna en Frozen 0800 1121. Als je weet waarom bevroren bier anders vraagt, of tenminste inmiddels ontdooid bier anders smaakt dan voordat het bevroor, Machtelt. ja, eindelijk ben ik aan de beurt. Ja. ik wilde graag een antwoord geven aan Jozef de taxi de je. Nee, nou, oh fijn, ik heb en aan die mevrouw van de hart, van de knieoperatie. Kijk eens twee antwoorden in één. Daar ben ik twee blij mee. antwoorden. Het eerste is dat een orchidee is in wezen een bosplant. Oh. Dus die hoort niet achter glas oh. in de zon te staan. En ik heb zelf dus orchideeën en het is me pas overkomen, precies hetzelfde als van hem, dat de blaadjes afvallen. Ja. En uh, dat ligt niet aan water of wat ook, het ligt aan de droogte. En ik heb dat ding toen buiten, ik heb het een paar keer, heb ik er eentje dood laten gaan, maar. Er zijn er dus die zich aanpassen en die wel in de zon achter glas kunnen staan. Maar de meeste heb je dat, dat ze dit niet aankunnen als bosplant. En toen heb ik ze buiten gezet in de schaduw, die ene. En dat is prima nu, dat wat er nog over is van die kale takken. Dat waren wat kleine knopjes. Nou, hij staat nu vol in bloei, maar wel aan een idioot lange tak. Kijk. Dus hij moet ze gewoon buiten zetten, hoe dan ook... Ja. In de schaduw, want deze bosplant, deze kan, kan waarschijnlijk niet tegen zonachtig glas. Maar ja, hij wilde natuurlijk ook een beetje leuk naar kijken, want je kunt hem natuurlijk ook... Uh, ja, maar dus... eerst moet je hem natuurlijk redden. oh ja, dat is het belangrijkste. Hij moet onmiddellijk naar buiten in de schaduw o tussen de bomen. Onmiddellijk naar buiten in de schaduw. Hmm. Ja, ergens. En dan, als hij dan weer op gang is, maar ja, hij moet hem niet in de zon weer zetten, want... Dat, dat redt deze plant niet. Nee, dan, nee, dan een... zet je hem gewoon niet in het raam. Dan zet je hem toch uh, midden in de kamer of achter het ja, gordijn. Al, en hij moet wel licht hebben, oh. maar niet in de achter glas. Ik vind het een veel veelijzend ding, die orchidee. Ja, dat is het ook. Oh. Maar hij, het is een, een bosplant en wij willen dat nou eenmaal in de kamer hebben. Ja, ja. ja dat zijn twee dingen. Hij dan moet je een bos in je kamer zetten. Uit het bos en ja. ja, precies, dat zou beter zijn. Hij moet eerst uit het bos en dan moet hij, moet hij leren om in een, in een huiskamer te functioneren. En dan moet hij ook nog leren om in de zon te staan. Ja, dat gaat te veel. Je moet hem eigenlijk gewoon opvoeden. Ja, dat, dat, dat proberen we dan. Dan moet je een en beetje tijd voor nemen. Ook. Ja, en sommigen lukt het en anderen niet. Maar deze moet vlug naar buiten. Dan redt hij het wel. Nou, dat klinkt goed. En in en, de badkamer, Machtel, kan hij niet in de badkamer? Oh, dat is helemaal schitterend, natuurlijk. Ja, dat nou, lijkt geïnst, me ook wel leuk. Maar dan moet je wel de deur openzetten, hoor, want hij heeft licht nodig. Ja, en het in, de, de, de de, in het bos staat ook de deur altijd open. Juist. Ja. Er gaan altijd stra straatjes zon naar beneden. Dat ook <laughs> dan toch wel op die pandjes neer ook. Ja. Bovendien hangen ze meestal anders naar boven. Maar ik bedoel, dan gaat de plant hangen. En, en bij ons dan heb je allemaal van die staakjes erin. Dan moeten ze staan. Dat is nog een punt wat ze eigenlijk helemaal niet. Dus willen. Ze, ze willen eigenlijk hangen, ze moeten staan. Ze ja. willen in het bos en ze moeten in het huis. Ze willen niet in de zon <lacht> en ze staan voor het raam. Volgens mij achterglas. doen we. Ja. Want achter glas is, is natuurlijk het, in de volle zon. nou dat kan ook niet. Meer. Ja, dat vinden ze niet lekker. Uh, hij moet gewoon uh, lekker lekker in de schaduw deze. En dan uh, eerst om bij te komen moet hij buiten. En um, van de orchideeën naar de knie? Nee, de, de knie. Ja. Die mevrouw die is een beetje eigenwijs, die wil alsmaar zelf doen. Die gaat zelf in het ziekenhuis. Gaat zelf dus... Maar de eerste aangewezen, ik heb namelijk zelf ook nog een uh, operatie gehad. Dat is voortreffelijk gegaan. Ik merk er niks meer van. Maar ze moet naar de huisdokter gaan. Oh. En al die middeltjes die ze dan wel wil toepassen. Of naar het. De, de... Het ziekenhuis, heb ik uh, gehoord. Dan ze... zei ze tegen mij. U bent... Uh, de, de, de operatie is gelukt. Mevrouw, verder moet u bij de huisarts zijn. Ja. Wij, wij, gaan, wij doen niet aan nazorg. Oh, dus dat is een dus beetje bot, maar wel duidelijk. Het, is, het was bij mij heel duidelijk, ja. Je moet altijd, die, wat voor middeltjes je ook wil gebruiken... neem ook altijd de huisarts erbij en vertel over je middeltjes. Okay. Want over het algemeen krijg je die, de, de recepten van de dokter... En je kunt een second opinion vragen en van alles. De huisdokter is haar aangewezen persoon en niemand anders. Nou. En het is niet zo dat, dat je zegt, dat iemand zegt tegen haar... je moet ermee weer leven en het heeft zijn tijd nodig. In de eerste plaats duurt het drie maanden en geen zes weken. En als ze ouder is, duurt het nog langer. Dus drie maanden, maar de, wat, dat wat ze heeft is iets anders. Dat heeft niets te maken met de genezing. Dat is een fout. Nou ja, maar zij wil graag weten hoe lang moet ik wachten voordat ik kan aan de bel kan trekken. Want als we zeggen van ja... maar, maar bij de, ja. niet bij het ziekenhuis, maar bij de huisarts. Bij de huisarts. Je moet nu morgen naar de dokter gaan of een afspraak maken. Maar de, de normale uh, ontwikkeling is, is drie maanden zelfs. En zij had het over zes weken. Nou, dat klopt van geen kanten. Nee, ja. En dan, dan irriteer je waarschijnlijk die knie. Misschien is dat wat gebeurd, dus dat weet ik niet. Ja. Maar de huisdokter, die, moet, die, kan daar, die is daarvoor. Nou, Ik vind het altijd het beste advies. Ja. Even naar de huisarts als, je, ja. als er medische problemen zijn. En niet uh, als we gaan zijn. op allerlei mensen die van anderen gehoord hebben dat, dat die weer dit en dat gebruikt hebben. Wie zegt dat, dat het hetzelfde is? Ja. Hè, waar is een huisdokter nou eigenlijk voor? Precies. 0800-1121. Dank je wel, Machtelt. Oké. Okay. Doeg. Dag. Goed voor... Ja, goed gedaan, vind ik ook. Ja. Oh, ja. goede voorzitting. Ja, dag, Martijn. Ja, goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen, Martijn. Ik mocht... Uh, ik heb volgens mij het antwoord op de vraag over uh, blues en het blue of het blauwe. Nou, kom maar door. Nou ja, het zijn dus eigenlijk twee vragen in één, volgens mij, zoals ik heb begrepen... Blues is natuurlijk afkomstig uit de slavernij, ja. eind 19e, begin 20e eeuw, waarin uh, de slaven uh, uh, uh, met minimale instrumenten een soort klaagzang maakten over het slechte leven wat ze hadden. Ja. En uh, daar gebruikten ze veel uh, schuiltermen voor, zodat de um, bewakers en de mensen die de controle moesten uitvoeren op de uh, slaven... Um, niet direct door hadden waar het over zou gaan. Dus daar is een soort straattaal of subtaal ontstaan. Mm. En um, um, daar is het blauwe aan gelieerd, omdat um, blauw de kleur van de rouw is, mede in de zeevaart uh, in de tijd van de Gouden eeuw. En daarna um, werd de blauwe vlag vaak gehesen wanneer er aan boord iemand is overleden. Ja. Of iemand was overleden. Ja. Dan, um, werd er een blauwe vlag gehesen en um, vaak voordat de um, boot de thuishaven weer invoert werden er een of meerdere planken van de boot uh, blauw geschilderd um, zodat de mensen die de boot stonden op te wachten van wal stonden konden zien dat er een of meerdere mensen waren overleden aan boord. Yeah. Dus Daarin ja, is de kleur van blauw en blues is een beetje het neerslachtige en uh, negatief, ja, het negatieve, het feeling blue verhaal van, uh, of tenminste, daar is die term vandaag gekomen. Dat, er staat mij ook inderdaad iets van bij. Hoe weet je dit allemaal, Martijn? Eén, um, ik ben geïnteresseerd in muziekgeschiedenis en twee, ah. heb ik me in mijn, in mijn jonge jaren veel uh, geïnteresseerd in uh, scheepvaart, VOC en VIC. <laughs> um, daar heb ik veel uh, boeken over gelezen en veel boten over gezien destijds in Lelystad. En in, uh, uh, en in Kampen natuurlijk, want daar lag de Kampenkoffer. ja. Dat zijn dat die dingen die ik vroeger als kleine jongen veel heb bekeken. Ja, wat leuk. En waar ik veel over heb gelezen. Dus ja, die, die twee dingen brengen het een beetje bij elkaar. En, uh, nou ja, goed. Het Blauwe en uh, de Blues natuurlijk zijn uh, een combinatie tussen. Ja, het, het negatieve en, en, en de negatieve, hoe zeg je dat, klank en trend in de muziek. Ah, oké. Okay. Nou ja, het, het, uh, het is eigenlijk een prachtig antwoord ook op de vraag. Je vertelde het mooi. De vraag aan deze kant is nu, ik heb uh, twee platen die aansluiten op dit onderwerp. Ja. Ja, als jij zegt ik ben geïnteresseerd in muziekgeschiedenis. Dan moet ik jou misschien wel nou. laten kiezen. Nou, kom erop. Ja, ik dacht natuurlijk aan I Still Got the Blues. Aha. Uh -huh. En um, uh, de andere zak die een klein stukje doen... Uh, dat, dat is deze. <tie> <tie> Waar komen jullie toch vandaan? Waar de huisje staan? Hebben jullie ook een eigen taal? Maar die, uh, die hebben altijd de blues, hè, allemaal? Nou, het lijkt, het lijkt me beter dat we Gary Moore gaan doen. Ja? Zullen we dan Gary ja. Moore doen? Lijkt me beter. Goh, ja, je hebt echt muziek smaak, jij. <lacht> Dankjewel, Martijn. Fijne avond. Doei.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 Time after time so long it was so long ago but I've still Moore dus. En hij still got the blues. Fijn dat die vraag beantwoord is. Ik heb nog steeds een hoop openstaan hoor. Bevroren bier smaakt anders dan bier dat niet bevroren is geweest. Hoe komt dat? Vraagt Rob zich af. En mevrouw Humalda wil weten waarom postordebedrijven maat 44 duurder maken dan maat 38. Terwijl de grotere maten duurder dan de wat kleinere maten. 0800 1121. Uh, de blues, dat is nu behandeld. Daar ben ik blij mee. Maar Rijken wil nog graag weten hoe het mogelijk is... dat we door te fluiten een melodie uh, reproduceren. En uh, daarover kun je natuurlijk ook nog bellen naar 0800 1121. Inge wil weten waarom we zoveel willen weten. Uh, Dick die wil weten hoe het zit met de rechten van bepaalde liedjes. Waarom mogen muzikanten niet liedjes van anderen gewoon opnemen? Helene wil graag een gans kopen... Om op te eten. Ik vind het bizar dat niemand haar daar nog uh, op heeft kunnen antwoorden. Ja, de tip dat ze in Noord-Holland naar de voedselbank gaan. Maar weet iemand waar zij een gans kan aanschaffen? Een dooie wel te verstaan. 0800-1121. En wat is de hoogte van de boete als je betrapt wordt met een scooter die is opgevoerd? Wil Ben weten. 0800-1121. Jeroen, goeienacht. Hi, Jassif met Jeroen. Hallo. Ik heb een heel mooi antwoord op de zoutvraag. Oh, ik ben dol op mooie antwoorden. Ja, het is een heel Hollandsnuchter antwoord, zou ik Oh jee. Ja. Er werden net een hele hoop zoutsoorten opgenoemd. Hè, van Himalaya, zout en Caribische zeezout. Middellandse zeezout. Zee ja, al die dingetjes. Ja. Maar je moet gewoon kijken naar de chemische samenstelling van zout. En zout wil zeggen dat er een uh, verbinding is tussen een positief ion en een negatief ion. Maakt allemaal niet uit. Oh. Ons keukenzout... Het staat uit natrium, dat is het positieve ion, en chloride, dat is het negatieve ion. Ja. Dat is gewoon het zout dat we allemaal kennen. Ja. En vroeger wisten onze oma's, uh, natuurlijk al lang en breed, dat je er niet teveel van moet binnenkrijgen. Oh. Ja, dat is gewoon niet goed. Gaat je bloeddruk omhoog, uh, noem allemaal maar op. Slecht voor je nieren. Ja, heel slecht. Dan kun je niet meer goed filteren. Ja. Ja, en het kaliumzout, dat, dat klopt inderdaad, dat is een heel goed zout. Maar weet je wel we een beetje in de val aan het trappen zijn de laatste tijd? Nou... Al die kant-en-klaar producten. Kant-en-klaar Maar oh, dus er zit verschrikkelijk veel zout in, hè? Er zit heel veel natriumzout in. inderdaad, oh. ja. Dat, dat, was... dat keukenzout, en daar zit daar heel veel in. In sausjes, uh, mix voor een soepje, kant-en-klaarmantij zit er heel veel in. Hmm. En weet je waarom dat is? Nou, krijg je dosis. Dat is door. lekker goedkoop en de oh. zout is een smaakmaker. Oh, het ja. smaakt allemaal wat beter. Gooi er maar wat zout bij en het smaakt beter. Maar waarom gooien ze dan daar geen kaliumzout in? Omdat kaliumzout niet die smaakversterkende functie heeft. Oh. Omdat wij de laatste decennia vooral heel erg lui zijn geworden. En niet meer luisteren naar de natuur. En niet meer luisteren naar oma's wijsheid. Want oma is een wijze vrouw. Oh ja. Ja, zeker. Nou, sommige oma's, hè? Ja, die van mij dan, in ja. ieder geval. je moet eigenlijk kijken naar wat... Eet je wat de natuur je kan bieden. En daar zit niet zoveel zout in hoor, niet zoveel keukenzout. Nee. Kaliumzout zit er wel in. was okay. een mevrouw die belde helemaal aan het begin van de avond die had het over tomatensap, ja, dat klopt. in uh. tomaten zit heel veel kalium. Hmm. Nou, en kiwi zit het ook in, en bananen zit het in en noem ze maar op. Okay. Dus als we gewoon niet zoveel van die kant-en-klare producten eten. En Niet van die kant-en-klaar maaltijden, sausjes die al klaar zijn, mixjes voor soep uh, en vooral chips. Magnetron maaltijden. Magnetron maaltijden, helemaal ja. met je eens. Daar okay. zit het heel veel in. Als we gewoon keurig aardappeltjes, rijst of pasta met wat groenten en een beetje vlees eten, is er niks aan de hand. Met een, een klein snufje kariumzout eroverheen. Ja, als je, nou, als je per se zout moet hebben, bedoel, dat hoeft niet hoor. Je kunt ook bijvoorbeeld basilicum als smaakmaker gebruiken. Oh ja. Kan heel goed, of een pepertje. Hm. Ja, en basilicum is een hele goede zoutvervanger. Daar ben ik zelf ook achter gekomen. Oké, okay, nou dankjewel Jeroen. Nou, hartstikke graag gedaan. Ja. ja, ik kan er weer eentje afvinken hier zo. Nou, ik denk het wel. Ik wens je een fijne vrijdag. Ja, jij ook. En nog een goede voorstelling van je programma. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doeg. Simon. Ja, met de radio iets zachter. Oh ja, staat die goed zo? Ja, ja helemaal okay. goed. wat kan ik voor ik. je doen, of jij voor mij? Nou ja, het ging om dat uh, vraagstuk over dat rommetje. Ja. Met zijn uitlaatje en dat ja. die te hard liep. Ja. Ja. Um, ja, God, het volgende, hij is gewoon uh, helemaal verantwoordelijk uh, voor zijn eigen drommetje met de aankoop ja. en als hij erop rijdt als bestuurder. Ja. Ja. En wat houdt dat in? Um, nou ja, goed, als die gepakt wordt... Ja. laat ik het allemaal zo maar zeggen... Ja. dat die uh, dan op twee manieren gepakt kan worden. En dat is of door de lezer... of uh, door de constructiesnelheid. Ja, maar niet door de lezer, want hij rijdt keurig... Uh, hij houdt zich keurig aan de snelheid. Ja, dat klopt. Dus... Maar dan nog kan hij van de weg gepikt worden. Ja. En dan uh, gaat hij op de constructiesnelheid... en dan komt hij op de rollenbank zogezegd. Ja. En als hij dan te hard loopt... Uh, of de constructiesnelheid is te hard, dan uh, zal hij daar een bekeuring van krijgen. Maar dat heeft eigenlijk uh, nagenoeg niks te maken met zijn uitlaat. Oh. Ja. Ja, maar um, uh, uh, uh, de vraag Wat is even, dat? ja precies, hoe hoog is die boete die hij krijgt? Ja, dat is helemaal afhankelijk van uh, hoe hoog is die constructiesnelheid dan. Oh. En uh, dat loopt van, van 40 euro tot en met 150 euro. Oh, doe maar. Ja. Nou, dan weet ja. ik dat. En, ja. en Ben ook. Ja, ja en zijn uitlaatje wordt er niet onderweg geschroefd of wat dan ook. En uh, of ze buurman of zijn buurvrouw erop op rijdt, dat maakt niet uit. Degene die op dat moment die brommen bestuurt of rijdt, ja. die is daar verantwoordelijk voor. Oh, oké. Okay. Maar als ze buurvrouw erop rijdt, hoe gaat dat dan? Want zijn kenteken wordt ingenomen. Nee hoor. Nee, oh. dat is een fabeltje. Oh, oké. Okay. Mits, mits die Brommer een dusdanige uh, uh, constructiefouten uh, uh, vertoont dat hij echt uit het verkeer moet worden genomen. Bijvoorbeeld uh, verkeerde sturen, uh, uh, uh, uh, gladde banden. En dat die dusdanig fout is om op de weg te rijden, dan wordt hij uit het verkeer genomen. En niet eerder. Wat een toestand nog zeg. Ja, valt allemaal om Oh, oké. Hé, dankjewel voor het antwoord. Oké. Okay. Goeienacht nog dankjewel je wel, jij ook. Dag. 0800 1 1 1. Um, Ad? Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik heb wel een antwoord op uh, de vraag van die ganzen. Oh, mooi. Oh, we zijn lekker bezig, zeg. Nou. Ja, ja, ook lekker. Waar vinden we een gans? Uh, ja, bij een polier. Kan ze het proberen. Ja, maar dat heeft ze geprobeerd. Uh, ja. Nou, die polieren hebben heus wel contact met, uh, met jagers. <laughs> en dan moet ze zo'n contact zien te komen. Maar waarom kun je ganzen niet gewoon, gewoon standaard bij de polier krijgen? Een uh, polier neemt de ganzen eigenlijk niet meer aan van een jager. Omdat de hele merk gewoon op zijn gat ligt. Oh, want mensen lusten geen gans meer. Uh, dat lusten ze wel. Maar je hebt de verhalen wel eens gehoord over leventjes. Ja, en daardoor ligt de hele markt op zijn tong. Is het echt zo dat mensen zo uh, uh, ja. onder de indruk zijn van het verhaal van die zielige ganzen die worden volgepropt voor de ganzenlever? Dat ze helemaal ja. geen gans meer eten? Dat klopt. Maar uh, een wilde gans heeft niks met je hele ganzenlevertjes te maken. Nee, dat nee. Is van de tamme gans. Ja, Dat is waar, want die zitten op echt van die verschrikkelijke ganzenboerderijen, zeg maar. Ik heb ook geen voorstander aan. Maar uh, de, zoals je uh, biologisch als biologisch kan niet. Het is hartstikke gezond. Hmm. Oké. Okay, nou, dus... ja, ik, weet, ik weet niet waar ze woont, maar anders kan ik er nog wel uh, aan helpen. Oh, kijk. Ja, weet je, het is een vraag uit het eerste uur, dus ze zal inmiddels wel slapen. Maar <lacht> misschien, dat, wel. misschien dat iemand het er nog kan vertellen: dat ze inderdaad dat ze in de richting van de jagers. Want waar schiet jij dan wel eens een gans? Ik uh, zit in de omgeving uh, van Vinkerteen. Oh, Oké, okay. dus dat is ook, uh, ook vanwege de vliegtuigen? Ja. Ja, zie je wel. Nou, dan moet ze gewoon in die richting eens gaan zoeken. Dan is er vast wel iemand die haar aan een gans kan helpen. Ja. Ach. met, uh, met jagers, die, die hebben wel contacten. En uh, er zit best wel een jager bij die uh, gans schiet. Heb, dan... heb je het wel eens gegeten? Ja, zeker. Is het lekker of is het gewoon uh, een luxe kip? Uh, nee, het is ook niet te vergelijken met, uh, met onze kippen bij de supermarkt gedaan. Oh, oké. Okay. <laughs> het is gewoon echt puur goed vlees. En uh, ja, ik, ik, uh, ja, ik, mijn vrouw en mijn kinderen weten het allemaal. Maar ik had ook begrepen dat ze, dat ze op zich niet zo populair zijn... omdat er niet zoveel vlees aan zit. Maar dat valt dus wel mee, zeg jij? Ja, dat valt wel mee, hoor. Je moet gewoon een dikke gans hebben. vlees aan. Oké. Okay. Nou, ik... uh, het is nou zomer, dus ze zijn iets magerig. Oh. In de winter zijn ze gewoon wat dikker, wat vetter. Oké, okay. ja, er zit er iets meer aan, maar uh, je kan er goed van eten. Oké, okay, dus in de winter aan een goede polier in de buurt van, uh, van Schiphol vragen. Dat is de beste manier. Ja, die, dat die hem dan uh, in contact kan brengen met de jaren. Hartstikke goed. Dank je wel, Had. Alsjeblieft, hè. fijne dag. Oké, okay, goeie vrijdag. Jo. Hoi. Jo. Ik zal eens heel even de crypto voordragen, want het zou toch wat zijn als ik die vergat. Er zijn mensen die erop zitten te wachten, want de oplossing, die moet weer heel erg snel gevonden worden, natuurlijk. 0800 1121, als je het antwoord weet op het cryptogram van vannacht. En die luidt als volgt: De foto toestellen aan de finish. De foto toestellen aan de finish. De oplossing moet bestaan uit 14 letters en mag weer doorgebeld worden naar 0800-1121. Hé, hey Claudio. Hé, hey Astrid. Was je er weer? Ja, ik was er weer. Ja, nou, dat is mooi. Ik was je even ja. kwijt. Ik had een beetje pech met het telefoon, denk ik. Nou, je bent er weer. Waar hadden we het ook weer over? Um, uh, ik was gebleven bij de presentatie. Ah, ja. Nou, dat uh, hebben we dat gehad en toen kwam... Ja. Um, ik heb misschien een antwoord op het, um, het biervraagje. Uh, oh ja, want waarom smaakt dat anders als het bevroren is geweest? Nou, wat ik denk is dat, het, uh, dat je dan ijskristallen in het uh, blikje krijgt en dat uh, ontdooit weer. Ja. En dan wordt het wateriger van. <laughs> dat is mijn ervaring, Dandrin. <laughs> ja, Claudio, dit is toch geen antwoord? Nou, uh, naar mijn ervaring wel. Het, het bevriest en het ontdooit weer en dan wordt het wateriger van. Ja, het lijkt alsof het in het blik meer, uh, ja, meer water ontstaat of zo het <laughs> uh, bij dat bier komt. Nou, dat is in ieder geval dan, uh, dan de smaak die uh, niet zo goed bevalt. Ja, dat sowieso. Dus jij doet dat niet meer, bier bevriezen? Nee, dat, uh, dat is niet de bedoeling, nee. Ja, volgens mij gebeurt het heel vaak van mensen die denken... oh, even een biertje koud leggen voor straks en hem dan vergeten. En dan ja, een einde biertje. Die... zeggen, of zo. Het, uh... Oh ja, ja dat je is een kan Je kan ook beschadigen ermee. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Je moet sowieso nooit glazen dingen bevriezen. Nee, want het kan knappen. Ja, precies. En dat is uh, dus een hoop opruimen. Precies, maar ik heb ook een vraag. Oh, ik jee. weet niet of er nog antwoord op kan komen, dus ik zal het no. snel uh, stellen. Ja. Uh, naar aanleiding van jouw honderdste uitzending, uh, waar komt de bena benaming van uh, de toiletten vandaan als we het hebben over het uh, honderdste kamertje, kamer 100? Het honderdste kamertje? Ja, of uh, ja, in plaats van het kleinste kamertje, kamer 100. Oh, dat ken ik helemaal niet, joh. Ben je dat? Ja. Nou, dat is misschien een Amsterdamse uitdrukking dan, want ik, uh, ja, ik, uh, ik heb me vaak gehoord. Maar ik heb nooit begrepen waar het echt vandaan komt. Ik heb het echt nog nooit gehoord. Waarom wordt de wc het honderdste uh, kamertje of kamer 100 genoemd? Ja. Goh, geen idee. Ik heb me helemaal niet bekend voor, maar het is wel mooi tijdens de honderdste uitzending. Ja, dat dacht ik meteen aan. Dus ik uh, probeer al vanaf 1 uur erin of twee uh, uur erin te komen, maar het is erg druk, dus uh, maar ook begrijpelijk. En nogmaals, het is dus een mooi compliment voor je uitzending. Dus. Ja, nou ja. Ik hoop dat ik je nog heel van gaat maken. Ja, ik ook. En dankjewel. Ik ga nog even een poging wagen om in 20 minuten nog een antwoord te vinden op het honderdste kamertje. Oké, okay, en veel succes nog. Dank je. dag Claudio. Groei, jij ook doei. doei. 0800 1121. Even kijken hoor, welke vraag. Ja, de rechten van muziek, daar had Dick een vraag over... want hij wil met zijn band liedjes van Herman Brood opnemen... en dat mag niet. De rechten liggen bij iemand anders en die vindt het niet goed... dat die liedjes op een cd belanden. Maar andere liedjes van andere artiesten... daar is geen enkel probleem over ontstaan. En Dick vraagt zich af waarom is dat bij de ene artiest... of bij het ene liedje anders dan bij de andere artiest of het andere liedje. 0800-1121, als je daar een antwoord op kunt geven. Ingen wil, wil graag weten waarom we van nature zo nieuwsgierig zijn. maar Rijken vraagt zich af hoe het mogelijk is dat we melodieën kunnen fluiten. Dus dat we bepaalde tonen horen in ons hoofd... en dat we die vervolgens met ons lippen kunnen reproduceren. Prachtige vraag, maar niemand heeft er nog iets zinnigs over kunnen zeggen. 0800-1121. Claudio komt dus met het honderdste kamertje... En mevrouw Humalda wil graag weten waarom postorderbedrijven maatje 38 goedkoper maken dan maatje 44. 0800 1121. Jos, goedenacht. Goedemorgen Astrid. Hallo. Ik had uh, twee antwoordjes. Uh, een antwoord op die meneer met zijn orchideeën. ja. Mijn vrouw die kweekt al 10, 15 jaar orchideeën en die heeft ze altijd in 1 of 2 centimeter water staan. Constant. Echt waar? En die, heeft, die bloeien altijd. En om de twee jaar is er wel eens eentje die eventjes pauze neemt. En dan vallen oh. gewoon de, de bloemetjes uit en dan laten ze gewoon staan. Dan komen er weer knopjes in en na een einde komen er gewoon weer bloemen in. Maar gewoon constant in 1, 2 centimeter water. En daar houden ze zo uh, gewoon bij. En ze staan uh, ja ongeveer twee uur per dag toch, ze staan allemaal achter glas. En twee uur per dag in de, in de zon. De andere keer staan ze gewoon, ja, de zon niet op, op de raam schijnt Maar nou, dat zijn, er, dat zijn dus geen uh, dat zijn Dat zijn geen bos -orchideeën, dat zijn moerasorchideeën. Ja, <laughs> ik wil het niet. Ze nee, houden van water en, en, en ze, ze bloeien altijd mooi. Dus je hebt waarschijnlijk verschillende orchideeën. Dat, dat begrijp ik een beetje uit het verhaal. En sommigen vinden het lekker in de zon en anderen niet. En sommigen willen heel veel water en anderen niet. Anderen niet. En ik... ze hebben af en toe pauze nodig. Dus uh, misschien heeft hij het gewoon niet getroffen en heeft hij precies orchideeën die eventjes uit willen rusten. Ja, of eventjes wachten, ja. En ja. gewoon, gewoon uh, ja, ik hoor over, over droog staan. Maar ja, die, die van mevrouw die staan nooit droog. Die, die staan aan, in 1 of twee centimeter water. Nou, Alleen, dat, gaat, dat gaat hartstikke goed. Maar dat... misschien is er verschil in de dingen. Dat kan genoeg. Misschien is dat nog het, uh, het nagaan even waard. Eventjes kijken hoe ze gaan als ze wat meer water krijgen. Ja, dat is ook eens uitproberen. Ja. Dan heb ik ook nog een antwoordje op die mevrouw met die uh, geopereerde knie. Ja. Met de prothese. Ja. Uh, mijn vrouw heeft zeven jaar geleden een prothese gekregen in België. Ja, wij wonen aan de Belgische grens, dus mm -hmm. wij zijn uh, geheel, uh, gericht op België. Belgisch ziekenhuis, Belgische s. Ja, minder en lange wachtlijsten. Ook... Ja, nou, dat, nee? uh, dat kennen ze in België niet. Nee, ja. Gelukkig. Nee. Nee. Maar uh, ik heb ook uh, twintig jaar vierspan paard gereden. En <laughs> uh, daar was al eens een keer een paard wat uh, vanwege de wedstrijd uh, ja, met een dik been stond, noemden wij dat dan. En dan zijn de VA's, euh, doet hem met een goede bulgrond en dan om de paar uur euh, wat euh, verdunde azijn ingieten. Of dus iets straffer azijn. Nou, en de andere dag was de dikke meestal weg. En toen stond een vrouw daarbij en toen zei ze tegen die vrouwelijke VA's, euh, zou dat voor mijn knie ook werken, want die is ook vrij dik. Nou, en dat werkte. Gewoon euh, azijn erop. En nadien heeft ze dat nog eens gehad, toen ze van de keldertrap gevallen was, als een enkel. En ja, een bulle rond en uh, azijn erop. En na een of twee dagen was het tikken weg. Ja, dus dat, ja, dat noemen ze met recht een paardenmiddel. Ja, dat noemen ze met recht een paardenmiddel, ja. <laughs> Nou, wat mijn fijn vrouw dat werkte, het... Uh, ja. mijn vrouw, bij, bij mijn vrouw werkte dat gewoon heel goed. En we hebben nog niet lang geleden. Was op de golf en toen uh, was ook een mevrouw en die had ook een uh, dikke enkel. Ja. Nou, en die belde de andere drachtig Corrie, het heeft geholpen. Die is ook die met azijn aan was... de slag gegaan. Ja. En die mevrouw was op de golf, zeg je dat nou? Ja, die was op de golf. Op de golfclub. Ja, op de golfclub. Oh. En die had ook uh, de enkel ingepakt. En die bleef met dik, bleef met dik. En dan rijdt ze in een handicap, dus dan hoeft ze alleen maar uit te staan van nee om ja. de uh, slag te maken. Maar lopen kon ze niet. En nou, toen geadviseerde mevrouw om uh, ook met de azijn te werken. Ja, nou, anderhalve dag wel ze al. Dat is een stuk minder was. En wat moet je doen met het azijn dan? Smeren? Of, uh... Nou, dan doe je een uh, watten en daar een, uh, ja, een bul, zeggen wij. Een, ja, een, een doek rond. Ja. En dan om de twee uur of zo, dan je. Daar hou je gewoon vochtig. Om de twee uur of zo, giet je gewoon van bovenaf een mm. beetje azijn in. Dat het vochtig blijft. Nou, ik zie al helemaal voor me hoe mevrouw Humal daar morgen met azijn... of misschien nu al wel ja, met zijn aan de slag... Kan ja, ik kan het uitproberen. Het kost niks. En, en uh, ja, misschien helpt het. Ja, het klinkt niet heel gevaarlijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nee, maar ze moet toch naar de huisarts, vind ik. En, en ja, dat... Uh, maar dat is de. Zeker, maar kijk, mijn vrouw die heeft, toen ze daar hoorde van die, van die Belgische VA's is natuurlijk ook met de uh, specialist contact gehad. En die zegt, ja, kan geen kwaad, kunnen het uitproberen. Nee, ja, azijn lijkt me niet dat ze zeggen, oh, oh, oh, blijf daar uit de buurt. Nou, nee. hartstikke goed, Jos. Misschien okay. werkt het. Dank je wel voor je bijdrage. Graag gedaan. Succes met de uitzendingen. Ja, dank je. Dag. 0800-1121. Even kijken hoor, want uh, de vraag van Inge heeft nog niemand over gebeld... waarom we zo nieuwsgierig zijn van nature, waarom willen we zoveel weten. En Marijke wil zo graag weten hoe het mogelijk is... dat we bepaalde tonen reproduceren met onze lippen, namelijk door te fluiten. 0800-1121. Meneer Timmerman. Ja, uh, dat komt uit de Franse tijd. Wat? Uh... Het kamertje 100. Oh. namelijk zo dat uh, San uh, Sert, dat is 100 in het Frans, hè? Cé. tier, ja. dat betekent dat ook, uh, dat betekent ook ruiken, stinken. En, en, en toen is dus in die Franse tijd is, is, is het, uh, ja, is, is die uitdrukking ontstaan, kamer uh, kamer 100. Uh, en daar heeft het uh, mee te maken. Ik zit even te denken, want ik dacht, Santier. Is dat niet voelen? Is dat ruiken? Ja, zo. Ja. Ruiken. Sans. Essence. essence. Ja. Hm. Dus eigenlijk is Kamertje 100 het stinkende kamertje. Ja. Hm. Heb je de crypto al opgelost? Nee. Oh. <laughs> Zal ik hem nog één keer voordragen? Ja. De fototoestellen aan de finish. De toestellen aan de finish. De oplossing moet bestaan uit 14 letters. Ik tel hem voor de zekerheid even naar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 14 letters. Nou, ja, misschien, uh, misschien spreek ik je straks nog. De oplossing schiet me zo niet meteen te binnen. Nee, maar we hebben ja. nog 15 minuten. Oké. Okay. Doeg. Dag. 0800 1121. Jaap Wolf, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi programma. Ja, een paar kleine aanvullingen op het uh, zout in het water. Ja. Het geeft geen kookpuntverlaging, uh, maar een kookpuntverhoging. Oh. Dus je watertemperatuur wordt waarschijnlijk wat uh, warmer. Net zoiets als je het wilt bevriezen. Dan verlaagt het ook het uh, vriespunt. Dus het blijft langer vloeibaar. Maar goed, uh, dat is een, een aanvulling. Het uh, andere is, uh, je maakt uh, geluiden fluiten Door lucht door een opening te blazen of langs een opening te blazen. En precies, en het uh, dus de klankkast die daar achter zit of ervoor zit, waardoor je een uh, uh, frequentieverandering krijgt. Zo kun je die ene dame die kan over flesjes heen blazen met meer of minder water erin, en dan krijg je door de andere klankkastgrootte krijg je een andere toon. En als je fluit en je wil een hogere toon... dan maak je de klankkast in je mond maak je wat kleiner... door uh, je mond iets uh, meer dicht uh, te duwen... of je tong iets naar voren te duwen... dan is die ruimte is kleiner en dan krijg je een hogere toon. Dus, uh, maar hoe, het... hoe kun je nou met je mond... Dus als ja. ik... Um... Als je... En als, je een hogere toon, als je een hogere toon fluit dan, dan, en je, uh, je, je voelt dat aan je tong... dan merk je dat je uh, door, door je tongverandering en je, je mondstand... dat je dan een kleiner uh, kastje krijgt en daardoor een hogere toon krijgt. En dan moet je ongeveer de goede afstanden voor het vergroten en het verkleinen? En dat is een kwestie van oefenen. Oh, echt? Daardoor kan de een zuiver fluiten en de ander niet, want die hoort dan dat die goed zit, dat die dat kan vasthouden. Ja. Dus het is de, de ruimte uh, die je kleiner maakt en groter maakt. Goh, nou leuk om te weten. Ja, nou daar heb ik zo net over na zitten denken. Ja. Hoe weet jij dat dan? Door te proberen en dan, dan voel je dat, dat het niet de opening is. Want als je over een, uh, een, uh, uh, een flesje blaast en, en het volume blijft hetzelfde, dan kun je daar geen hogere toon door krijgen. Dan blijft die toon mooi constant, behalve als je de, de snelheid uh, een stuk hoger maakt uh, door er overheen te blazen. En dan krijg je ineens ga je een octaaf hoger. Uh, dat mag de dame uh, proberen met, met zo'n flesje. Dus je hebt een basistoon en, en dan kun je daar weer een, uh, een, dubbele, een dubbele golflengte uh, krijgen als je, als je harder gaat blazen. En dan schiet ineens die toon uh, omhoog. Ja, dat, dat krijg je niet... Dat krijg je... Dat nee, krijg je met, gaat met, met fluiten met, gaat dat niet, met je, mond, met je mond en je lip krijg je dat niet voor elkaar, mm. maar wel met, met een blokfluit of, of als je over een fles heen blaast. Ja, ja, ja, dan heb je toch een hulpstuk bij nodig. En het, uh, het moduleren uh, krijg je dus door die klankkast uh, kleiner en groter te maken. Ja. En als je er goed op let, dan voel je dat ook aan je tong, dat die verandert. Dat je, je mondruimte... Ja, verrek. Ja. Leuk toch? Ja. Grappig. Ja, het was een mooie vraag ook, hè? Uh, ja, van Marijke. Ik vond het ik ook leuk dat ze erover nadacht. Ja, dat is heel goed. Maar <laughs> dan moet ze ook nog nadenken over de tong. <laughs> ja, maar dat gaat ze nu doen. En dat gaan we proberen. Ja, dat denk, ik dat zie er vooraan toch? dat ze nog de, de rest van de vrijdagochtend uh, loopt te fluiten en loopt te oefenen. Dus Absoluut. Dat... De, de wereld wordt alleen maar vrolijker. <laughs> Kijk, iedereen loopt te fluiten straks. Dank je wel, Jaap. Goed zo. Goeie goede vrijdag. Dag. Emmy. Goedemorgen, Alfred. Hallo. Morgen. Hallo. Je wilt weten wat de te gaan was? Oh, ja, dat wil ik wel. Ja, nah, ik ook. denk het niet zo stil. Ik ga even bij wat vragen. Ja, maar ik... dit is altijd zo. Want ik, als ik altijd mijn vraag zeg het maar, dan wordt het op een gegeven moment ook zo vervelend. Dus ik denk altijd... En ik merk uit ervaring dat mensen toch, als je maar stilvalt, vanzelf gaan praten. Maar sommigen zijn wat sneller dan anderen. Dat zegt heel veel over jou. Oké. Okay. Dat je een hele uh, rustige en goed luisterende persoon bent. Ik heb heerlijk naar die meneer over dat fluiten zitten luisteren... Ah. en geprobeerd mee te oefenen om te kijken wat voor geluiden ik kon bereiken. Ja, en uh, de, heb je een beetje een soepele tong? Oh, ja, ja dat, is, dat is een goed antwoord. En, ja, uh, ik heb dat geleerd van mijn moeder, die floot mij altijd. Oh, dat, dat klinkt op, heel die onaardig. Die hm? Dat klinkt heel onaardig. Nee, die had een vast fluitje. Wat was het Emmy-fluitje dan? En waar was dat? Oh, we waren ook thuis of wat dan ook. Of als ik in de tuin speelde, dan uh, ging ze niet roepen, maar dan floot ze me. En dan wist je dat, bijvoorbeeld dat je moest komen eten of zo in die tijd. Maar waar, waar woonde de kleine Emmy bitter? De kleine Emmy woonde in Utrecht. In Utrecht. En dat klonk dan af en toe Doe nog eens? En dan, en dan uh, was er altijd het goede kind dat reageerde. Er kwam nooit een, uh, een wildvreemde... Nee, nee, ja. nee, nee. Grappig. Kindertjes witter kwamen altijd. Ik had, ik, we, we hadden altijd voor de kat... hadden We altijd... Ja, dan en dan, dan wist, hij, wist hij precies dat hij... Ja, dat dan wist ja. Hij, dat ik het ook nog weet. Het is echt al heel lang geleden dat ja, we dat floten als je, je weer gaat halen, dan... Uh... Ja. Ja, dat moet je zeggen. De fototoestellen aan de finish was de opgave van de, uh, de crypto. Ja, ik dacht meetapparatuur. Is dat 14 letters? Tel maar. Ik heb het op mijn vingers zitten tellen en mijn man ook. dus misschien <laughs> En de... even, je man mee zitten tellen. Uh, toch, even is toch even checken, toch even checken. Heeft hij eigenlijk het antwoord ook gegeven? Ik cryptogrammen altijd samen. Echt waar, wat gezellig. De cryptogram van de Volkskrant, de cryptogram van de NRC en al die dingen, cryptogrammen altijd. En wie is het beste? Hij. Oh, waarom is dat? Hij begint te puzzelen. Ik ben altijd om het af te maken als hij met de verkeerde kronkel aan het denken is. <laughs> dan dan, dan uh, ga jij weer even terug naar de basis met wat eenvoud. Uh, dan roep ik zeggen nog eens en dan roep ik zou dat iets kunnen zijn... Oh ja, ja, dat kan ook wel wezen. Ja, klopt. <laughs> en dan komt het toch weer helemaal goed. Ja, inderdaad. Nou, uh, eens even kijken. Jullie kwamen dus uit op meetapparatuur met z'n tweeën. Ja, oh, meet is de finish. Ja, nou, meet is inderdaad de finish. Maar hoe komen we dan een apparatuur? Wat was de vraag? precies, Zeggen we nog eens? Hoe komen we dan een apparatuur? Ja, nou, wil je de omschrijving nog een keer geven? Oh, oké. Okay. De... de fototoestellen aan de finish. Toestellen? Oh ja. Dat, uh, dat is apparatuur. En dan meetapparatuur. Ja. En dat staat aan de finish, aan de meet. Dat is, uh, nou, dat is helemaal goed. Ja, ik, ik kan je blij maken, Emmy Bitter. Of eigenlijk kan ik ook um, je man ja, blij ik. maken. Ja. Ja. Ik ga, ja, ik kan je ook blij maken. Ja. Kijk, iedereen blij. En dan ga ik eens uh, even aan de prijzenkast schudden bij Omroep Max. En dan zie ik wel wat eruit valt. Jammer dat nog geen kampioenschappen prijzen kast schudden is. Hè? Nee, maar dan had ik sowieso goud binnengesleept. Dus, had je uh, hartstikke het... gewonnen, had ja. ook een medaille. En het orde... Ja, maar het is voor Doe niemand spannend. Schoud. Ik weet zelf dat ik de beste ben. En ik, uh, ik ben ook degene ja. die het morgen weer mag gaan doen. Dus dat komt goed. En weet okay. je waar, waar ik ook nog blij van ben? Ja. Um, nou, of eigenlijk... Dat ik, uh, ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat ik nog een fluitliedje kan draaien. Maar dan heb ik, ik zit te kijken, daar heb ik helemaal geen tijd meer voor. Nee, nee, nee. Je moet eindigen met uh, Diana Ross. Ja, vind je dat lekker, Diana Rose? Ik ben het begin van de dag altijd. ik ben zo blij dat je dat zegt. Want ik draai echt dus al twee jaar lang iedere, ochtend, iedere vrijdagochtend dat liedje. En ik word er zelf nog steeds zo vrolijk van. En ik probeer altijd op mijn manier een beetje mee te bewegen. Dus nou. nee, alsjeblieft, Diana Ross. Oké, okay, dat doe ik straks Diana Ross. En dan fluit jij mee, hè, thuis? Zeker weten. Oké, okay, dankjewel, Emmy. Oké, okay, prettige dag. Hetzelfde. Ja. Dag. Dag. dag komt wel goed bij de familie Bitter. Dat zit, uh, zit niet mis, geloof ik. Peter. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een antwoord op de vraag van Kamertje 100. Kijk. Nou, nou hebben we net een heel verhaal gehoord... over uh, van, uh, van, uh, van uh, meneer Timmerman... dat het uh, komt uit het Frans en uh, van uh, uh, Santier. Ja, maar omdat het echt een Amsterdamse opmerking is... ik weet namelijk dat vroeger had je het bevolkingsregister... In Amsterdam en dan had je een heleboel kamertjes. En dan moest je altijd heel lang wachten. Ja. En als je dan naar de wc moest, dan zei ze, Ga maar naar kamer 100. Ja. En inderdaad, boven de wc, dat kamertje, was gewoon nummertje 100. Oh. Ja, dus het is echt, uh, dat is waar dat het een typisch uh, Amsterdamse uitdrukking is. Ja, inderdaad. Het komt van het bevolkingsregister af en het was een heel groot gebouw. En altijd heel druk, met allemaal kaarten en, en, en, en gedoe, allemaal. En als je een uittreksel moest halen, dan zat je af en toe wel twee uur te wachten. Ja. En dan, uh, als je dan naar de wc moest gaan, dan sta met je 100. En dan inderdaad, boven de wc stond het nummertje 100. Wat grappig. Ja, hè? Ja, dat vind ik echt leuk, maar dan begrijp ik ook dat Claudio zegt: van, ja, ja dat is een hele normale uitdrukking. En dat ik denk, ja. Ik, ik heb het echt nog nooit gehoord, maar dat is dus echt... En iedereen is natuurlijk wel eens een keer daar geweest, als je echt Amsterdams ja, ze, bent. Zei, ja, zeker te weten. Het is nou gesloten, het is nou anders geworden. Maar uh, ja, vroeger was dat gewoon kamertje honderd. Wat jammer dat het er niet meer is. Ja, het gebouw staat er nog wel, maar dat wordt niet meer zo gebruikt. Alles gaat tegenwoordig met de computer. Dus, uh, ja, ja, ja. ja. Maar heb je enig idee waar dat gebouw nu voor gebruikt wordt? Want ik, ik vraag me nu een beetje af of dat kamertje 100 nog in gebruik is. Oeh, dat weet ik niet, dat weet ik niet. <laughs> ik ben er zo'n tijd niet meer geweest. Dus... Maar je, je bent er vroeger geweest? Ja, vroeger wel. En dan ging je naar kamertje 100? Wat zegt hij? Dan ging je, je bent echt daadwerkelijk wel eens in kamertje 100 geweest. Ja hoor, zeker te weten. Hoe zag kamertje 100 eruit dan? Ja, het was eigenlijk een... een, een, een... Ja, een beetje, dat lijkt er niet echt een kamer al. En er stond nummer 100 boven en er ja. stonden iets van vier of vijf wc's in. Oh, het was wel echt, uh, ja, oh ja, ik heb nu een beetje een beeld dat er kamer 100 inderdaad boven stond. En dat je dan de deur opende en dat er één wc stond. Maar zo was het nou ook weer niet. Nee, nee, nee, nee, nee er stonden meerdere dames en heren. En dan, uh, maar het was gewoon kamer 100. Oké, okay. en alles uh, keurig in het wit een beetje saai? Of uh, geen idee meer? Nee. Geen idee meer wat uh, de. <laughs> wat, de, wat de kleurstelling was van de Kamer 100 daar. Nee, dat zou ik niet meer weten. Ik denk dat het al wel 30, 40 jaar geleden is dat ja, ik daar ja, ja. geweest ben. Dus, uh... Nou, ik vind het echt een hartstikke leuk je Dankjewel, Peter. Oké. Okay. Goeiedag. Hey, ja, jij ook, hè? Dag. Ja. Dag. Rob. Ja, hallo. Hallo, goedemorgen, Rob. Goeiemorgen, Zeg het maar. Uh, nou, ik had nog een kleine aanvulling op dat uh, op dat, loe, uh, op dat, uh, op dat Kamertje 100 verhaal. Ja. Het komt uh, van de origine de, van het woordje uit het Engels, van het woordje The Lou. Going to the Lou. En dat schrijf je als L-O-O -O, en daar hebben ze in Amsterdam uh, ja. uh, 1-0 van gemaakt. Ja, dat komt dus uit het Engels, namens dat over. En hebben ze, hebben ze dat zo gedacht van, van: nou ja, wat is dat voor iets? Waarom staat er altijd, uh, altijd 1-0? Ja. Dus hebben ze dat van nou, hebben ze dat maar overgenomen. Want vandaar dat dat uh, het uh, maar ja, zij wisten de, de eerste mensen waarschijnlijk die in Nederland kwamen, die wisten natuurlijk niet dat het van, uh, van het eh, uh, van het woordje jaloer komt dat dat het toilet was. Ah. Ja, want ik, krijg, ik zie op de chat nu ook allemaal meldingen dat het op veel meer plaatsen voorkomt. Dus dat het vaak ja. in hotels bijvoorbeeld, daar ja. haalde je de honderd niet. Dus dan werd het inderdaad, het leuk zeg. Nou, ik, ik heb in ieder geval weer wat opgestoken. Dank je wel, Rob. Oké, okay, dag. gedaan. Dag. Dit was Nachtzuster voor deze donderdagnacht. Morgen ben ik er weer. Dan presenteer ik de Nacht van uw leven. Ook van Omroep Max op Radio 1. En praat ik met vijf hele gewone mensen die de kans krijgen... om een uur over hun leven te vertellen als een echte radiobiografie. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot morgen of anders. Tot volgende week. Dag.